Irak-Rikanen. President Obama zegt dat hij alle opties openhoudt om een eind te maken aan de opmars van de islamitische strijders van ISIS. Die hebben grote delen van het noorden van Irak veroverd en zijn op weg naar Bagdad. Buurland Iran zegt klaar te zijn om te vechten tegen terrorisme, geweld en extremisme in de regio. Iran is een overwegend shiitisch land en ISIS is een sunnitische groepering. De regering van Iran wordt gezien als een bondgenoot van de shiitische premier Maliki van Irak. De Britse acteur en komiek Rick Mayall is overleden aan een hartaanval. Dat heeft zijn vrouw gezegd tegen de Britse krant The Telegraph. De acteur overleed maandag plotseling. Zijn vrouw vertelde dat hij net was thuisgekomen van een rondje hardlopen... toen hij ineens heel erg ziek werd. De lijkschouwer zegt dat er geen duidelijke doodsoorzaak te zien was... en dat er verder onderzoek wordt gedaan. Mayall werd in Nederland vooral bekend met de absurde comedyserie... The Young Ones, later gevolgd door Bottom. Bij een ongeluk op de A7 bij Jauren is een dode gevallen. Ook raakte iemand gewond. Een vrachtwagen reed in op een aantal stilstaande personenauto's. Volgens de politie is het een grote ravage op de weg. De snelweg is richting Heerenveen afgesloten voor al het verkeer. En dat leidt tot veel vertraging. Mensen die naar Syrië gaan om daar te vechten... raken hun studiefinanciering of uitkering kwijt. Dat schrijft minister Bussemaker op vragen van de PVV. Bussemaker gaat niet in op concrete gevallen... maar schrijft wel dat de beurs direct wordt stopgezet... als blijkt dat een student aansluiting heeft gezocht... bij groeperingen die banden hebben met Al-Qaeda. Het weer vannacht daalt de temperatuur tot rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later op de dag neemt vanuit het noorden de bewolking toe tot 18 tot 23 graden. Morgenavond tot en met zaterdagochtend kan er bui vallen de rest van het weekend geregeld zon. Dit was het en zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. waar Dotan het vandaan heeft gehaald. Hij heeft denk ik het heel goed beluisterd van Maarten van Praag. Shells and Stones. Deze begonnen mee met deze aflevering van Alternative FM. En we hebben weer live muziek vanavond. Ja, ja, ze zijn vanuit het oosten van het land gekomen. Uit de provincie hoofdstad van Gelderland wel te bestaan. Ik zeg het goed, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, Ze komen straks ook nog uh, even deze kant op... Uh, wat betreft uh, de microfoons uh, die hier aan de tafel staan. Maar ze zitten nu op de plek waar ze uh, zo dadelijk uh, wat uh, gaan uh, spelen. Uh, wie zijn dat dan? Nou, dat ga ik je zo overklappen. Maar goed, uh, de, de, de, het singeltje waar we mee begonnen... dat was van Shels, uh, Shels Stones, zo heette de, de titel van het nummer... en dat is van Maarten van Praag. Die is de zoon van ja, de oud-presentator van Nederland Muziekland... Giel van Praag... Dat wist ik ook niet, tot het hier binnenkwam. En toen zat ik op een gegeven moment te kijken. En toen zegt hij, ja, mijn vader uh, die heeft iets uh, gedaan bij de televisie. Toen zeg ik, volgens mij ben jij de zoon van. En inderdaad, het klopte dus. Uh, het is, uh, hij is bezig met uh, nieuw materiaal. Dus wat dat er gaat, uh, gaat het helemaal goed komen. Kijk, dat is altijd heel leuk. Nu komen onze gasten gewoon uh, ook in uh, de buurt van de, de microfoons. Dus kunnen ze uh, gewoon ook uh, ik ik ze er even bij halen. Want dat vind ik altijd wel heel, uh, heel fijn dat ze nu aan de tafel zitten. Uh, de band, ik ga je even iets laten horen Want uh, dan uh, eventjes uh, gewoon Dit is de band die we dus hebben vanavond Even, even kort Waar het eigenlijk bij mij allemaal mee begon We zo direct uh, helemaal nog even draaien. Maar dit is uh, dus uh, de band die wij vanavond hebben. Er zijn er twee, Tim en Edita. die zijn uh, gekomen. En zij uh, vormen uh, samen met nog twee uh, mensen Nausica. Welkom Tim en Edita. Dankjewel. Nou ja. Hoi. Ik vond, uh, vind het leuk dat jullie uh, toch de moeite hebben genomen om helemaal van de andere kant van het land uh, te komen. Dat uh, uh, dus hebben, ja. Hebben, ja, hebben we één keer gehad met Colin Hoeven. Een zingersongwriter ja. uit uh, Nijmegen. Oh, niet okay. oorspronkelijk uit Rotterdam. Maar goed, hij heeft wel ook weer moeite genomen. En uh, uh, ja, uh, hier be daar begon het dus mee met, uh, met, met dat nummer wat ik uh, net even al liet horen. Ja. Het is van jullie eerste EP. Klopt. Ja. Het is alweer uh, lang geleden dat ik hem gehoord heb zelf. Maar, oh, ja. we hebben, want we hebben pas een nieuwe. Ja. En dit is inderdaad... Het uh, is van 2013 dit, dit volgens al, mij. Ja. ja, klopt. Het ja. lijkt alweer lang geleden. Ja. <laughs> Veel uh, gebeurd. Ja. Uh, uh, <laughs> Um, uh, vertel nog eens even over, um, ja, want op een gegeven moment, uh, zijn jullie zijn uh, ontstaan ergens in 2012, als het goed is, toch? Ja, zoiets, inderdaad. Ja, ja, en de bezetting klopt. die wij nu hebben, zijn we in 2012 begonnen. Ja. Ja. Um, want uh, hoe, is, hoe is de band eigenlijk ontstaan? Hoe is de band ontstaan? Ja. Uh, we zijn elkaar in uh, Arnhem tegengekomen. Mm -hmm. En waar we studeerden. Uh, en Edith en ik zijn begonnen met de band. Ja. Uh, oorspronkelijk met een andere vriend van ons, was de drummer. Uh, er zijn een aantal bezettingswisselingen geweest. Uh, en tegenwoordig bestaan we uit vier man. Mm -hmm. Dat zijn uh, Edith op zang en piano. En ik op uh, gitaar. Marius op bas. Uh, die is er vanavond helaas niet bij. En Jannes op drums. Uh, ja, ja, want, uh, want als ik uh, ook kijk naar de, de samenstelling... hij is een klein beetje internationaal. Het is niet echt... Uh, dus, uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Ik, ik ben Nederlands. Ja. Maar... En ik ben half Duits en ja. ja Maar ik en... woon in Nederland sinds acht jaar. Dus voor mij is het eigenlijk ook gewoon hier. Ja. ja, en Marius en Jannes, die zijn Duits... en wonen ook vlak over de grens in ja. Duitsland Dus, dus dat, dat, maakt het, dat vond ik ook al heel erg uniek aan, ja. aan, aan jullie. Dat, dat, dat, dat de band dus... Deels over de grens is en deels uh, uh, Nederlands. Ja, dat, dat maakt het heel speciaal. Hebben jullie ook een uh, ja, studie muziek? Want uh, vaak hebben wij hier heel veel muzikanten die ook uh, bijvoorbeeld ergens aan een conservatorium bezig zijn. Uh, doen jullie dat ook? Ja, we zijn wel klaar mee ook. En, uh... Ja, we hebben elkaar eigenlijk leren kennen na de studie. En uh, toen zijn we begonnen met Nausicaa met de band en de bezetting nu. En ja. Um, ja, ik denk wel dat de internationale factor voor ons ook ergens uh, heel belangrijk ge geworden is. Mm -hmm. Ja, want leeft het ook uh, bij jullie in de streek in Arnhem? Hè? Dus uh, dat, uh, dat is daar ook een bandjescultuur, muziekcultuur, om nou, het allemaal zo te zeggen? Nou, Arnhem is op zich niet echt een bandjesstad zoals andere steden dat wel zijn. In Nijmegen nog iets meer. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar er zijn wel degelijk hele leuke bandjes. Uh, uh, ja. Ja. Arnhem heeft vooral, uh, uh, zal ik zeggen, heel speciale evenementen. of um, dingen die zeg maar, echt underground gebeuren. Dat is, daar vind ik echt Arnhem heel, heel erg speciaal voor. Een beetje underground? Ja, maar, uh, Absoluut. Ik, ik heb ook een beetje geproefd elektronica eigenlijk ook ja dus een oh, hele Op grote... dit moment is ze is echt uh, inderdaad een grote elektronica scene. Ja, dat, dat gevoel dat had ik al een beetje. Uh, Mitron had ik, uh, had ik gespot. Oh, ja. Dat is ook zo'n ook, ook zo band uh, die echt op de elektronica is. Moet ik nog wat mee doen? Foei, afkoper Dus uh, dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Maar, <laughs> uh, maar dat is, uh, dat is uh, een van de bands. En jullie gebruiken ook elektronica in het uh, werk. Maar bij jullie is het dan weer net. Even. Oh ja, het, maar. het is ook iets minder geworden. Mm het -hmm. fragment dat we net luisterden... Mm -hmm. was zeker erg elektronisch... maar we hebben het iets anders aangepakt op de nieuwe EP. Mm -hmm. Daar zit eigenlijk... wat veel minder elektronisch. Ja, en en we hebben we... echt als een band live ingespeeld... voor een heel groot gedeelte. We hebben ook uh, bewust gekozen om... Uh, die plaat die nu uitgekomen is... in drie weken op te nemen... en ook te mixen en te masteren. En daar echt een, uh, een compact... Um, Bent geluid uh, Bandgeluid te geven, ja. Ja. Wat, wat heel erg wij, wij zijn met z'n vieren. Ja, want dat moet er ook eigenlijk uitkomen, okay? ja. Ik zit even te stoeien met met de cd-speler omdat ik iets, iets klaar wil zetten. En die cd speler die is een beetje van slag af. Oh, weer. We ah, nee, nee nee nee, nee, okay. nee, nee, nee, Gaat maar goed? Dus ik zit uh, met een half oor ook naar okay. jullie te luisteren. Dus maar uh, ik, het is. Het is het, uh, jullie he, inderdaad. Het, het viel mij eigenlijk al op bij de eerste EP. Dat, ja. he, het eerste ruwe werk wat ik voor jullie gehoord had... was inderdaad veel. toch ook elektronica. En daarna kreeg ik de EP te horen. Ik denk, hey, waar is dat nou een beetje gebleven? En, uh, het was inderdaad. Ja. Uh, begon het al uh, wat, wat meer uh, richting. Uh, ja, een eigen geluid. Uh. Ja. Ja, we halen nog steeds heel veel uh, inspiratie. of uh, invloed, hoe moet je dat zeggen. Uit, ja. uit elektronische muziek. Maar. Ja. Uh, ik denk als, uh, als, als, je ons nu, als je alleen het liedje wat, wat we net even kort worden kent ja. en je ziet ons dan live spelen, dan zal het een kleine verrassing zijn omdat we echt een bandje zijn. Ja, uh, ja gewoon een bandje wat staat te spelen. En uh, ja, de nieuwe EP is daar een hele goede weerspiegeling van, van hoe we nu, hoe hoe, je nu hoe, hoe live klinken. Precies, ja. ja. Nou, daar gaan we zo direct ook uh, natuurlijk wat uh, van draaien. Uh, ik, uh, ik, ja, ik, ik, ik zit ook heel even stiekem te kijken naar, uh, naar wat er uh, nog op, uh, op jullie lijsten uh, staat van uh, wat jullie allemaal nog gaan doen bewaren we heel even tot aan het eind van de uitzending. Want jullie hebben best nog wel uh, wat optredens uh, die uh, voor de boeg... Uh, er komt wat aan. Er ja. komt wat aan. Um, goed, ik, uh, vind het, uh, al, uh, de opening is uh, even bij deze gemaakt. Eerst uh, ga ik uh, nog even twee nummers uh, draaien. Dat ene nummer wat we net al een klein voorproefje van hadden van jullie eerste EP. Dat uh, ga je zo horen. Maar eerst eigenlijk hoe ik aan jullie ben gekomen. Dat is Lavalou. Marielle Woltering, uh, ja. voor de, de mensen die, uh, die dat helemaal goed uh, kennen. En Marielle Woltering was één van de dames uh, van de Lady of the Lowlands. Uh, zo werd ze omschreven. En uh, door haar ben ik uh, bij Nausicaa terechtgekomen. Van het album wat zij uh, door crowdfunding heeft uh, bij elkaar weten te krijgen. En uh, ook een binding met haar fans uh, bewerkstelligd heeft. Is dit het zevende trackje wat we, wat we hebben. Dit is uh, trouwens uh, de verkeerde. Dit is de goede, die moet ik hebben. En dat... Is dan het nummer Break Up. It feels almost like a break. Weapons of Silence. Weapons Weapons of En dan uh, in één keer heeft hij gewoon een staand eind. The Weapons of silence van Nausicaa. van de eerste EP. Uh, straks uh, gaan we ze ook uh, live horen hier uh, bij Alternative FM. 2 nummers. Uh, dus uh, wees er snel bij, want. Uh, na het volgende nummer gaan we ze echt uh, aan het, uh, live aan het werk uh, hier zien. En horen. Um, eerst uh, nog even fijn uh, de afkondiging daarvoor nog. Break Up uh, was dat van Lavaloo. Uh, dat is uh, uh, ja, een van uh, haar albums die ze heeft uh, uh, weten te bewerkstelligen met de hulp van het publiek. Oftewel de crowd zoals uh, de Engelsen dat zeggen. En dan kom je al gauw bij het woord crowdfunding uit. Dat is tegenwoordig... Heel erg uh, bijzonder, nou ja, uh, eigenlijk uh, gemeengoed aan het worden bij de, de muzikanten. Uh, als je uh, plannen hebt, nou, dan uh, ga je je fans uh, proberen te benaderen. En dan vraag je of ze een bijdrage willen leveren bij het uh, idee wat, uh, wat, uh, wat ze hebben. Nou, uh, dat gaan we straks in de tweede uur uh, aan Tim en Editha ook vragen. Van uh, hoe uh, hun uh, plannen zijn voor hun uh, voor muziekrichting uh, dan ook. En natuurlijk over uh, de muziek zelf en wat zij eigenlijk uh, allemaal uh, als muzikant beleven. Dus dat uh, gaan we dat allemaal zo direct uh, meemaken. Nu eerst hebben we nog, uh, nog een uh, stukje muziek klaar liggen. Uh, want van de week uh, klapperde de mailbox weer eens. En wat zat erin? Er uh, zat uh, een mededeling in van Chris Kok. Ik heb weer twee uh, nummers uh, gemaakt. Nou, uh, dat, dat vind ik altijd leuk. Uh, vorige week hadden we zijn uh, grote vriend uh, uh, Marnix Dorrestein onder uh, X. Uh, hadden we al iets uh, van gedraaid. En nu heeft, uh, heeft uh, ook Chris uh, twee nummers uitgebracht. En volgens mij heeft hij één van de twee nummers heeft samen met Marnix uh, gedaan. Het is... Uh, ja, de twee hebben ook nog onderdeel uitgemaakt van Ubrich. de hele gekke band. Nou ja, en ook een hele goede muzikale band. Maar de band ging eigenlijk ten onder aan hun eigen creativiteit. Ze hadden zoveel creativiteit in hun hoofd zitten... dat ze er op een gegeven moment eigenlijk niet meer uitkwamen. Ja, en dan is het gewoon het finale oordeel van... laten we er dan maar mee ophouden. Maar goed, Chris en Marnix hebben dus samen iets gedaan. Ik dacht dat dat het eerste nummer is. Maar het tweede nummer is ook heel bijzonder... Want uh, dat, dat nummer dat heet Roundabout. En als je nou gewoon goed luistert... Dan zou je haast denken... heeft hij dat afgekeken van Fabian de Dammers? Ik weet het eigenlijk niet. Dus laten we dat maar eens eventjes hier gaan beluisteren. Hier is Chris Kok met uh, het, uh, de mini-EP New Music. Het tweede nummer van hem dat heet Roundabout. En dan moet, hij, dan moet hij wel gaan komen natuurlijk. En dan heb ik nog helemaal niks. Juist, juist, juist. Maar dan dus zal ik hem even nog... Uh, even terugzetten, want... Uh, dat is echt... Ja, dat, dat heb ik dan weer. Uh, dan denk ik... heb ik hem nou uh, goed in de computer zitten. Uh, uh, uh, dit is volgens mij niet het uh, goede. Help, help! Ik zit met een probleem. Ik zit met echt een probleem. Welke schuif is het, Marnekes? Want ik, uh, ik zit echt van... Uh, van ik, als ik op deze schuif uh, zit, dan krijg ik iets... Nou, niks. Moet ik hem dan toch nog even aanslingen? Ja, dat lijkt me. Je hebt hem net ook gebruikt. Ja, nou ja, ik, kreeg, ik kreeg je wordt een beetje, Je wordt wat ouder, ja. Ja, ik word wat ouder, papa. wat dus, uh, gebeurde dit zo. Ja, nou, ik ga het nog een keer proberen. Is dit hem? Nee, ik hoor niks. Hoor niks? Ik hoor echt niks. Juist, maar dat is hem ook niet hoor. Dit is de uh, fruit of the original Sin met Anxiety. Maar goed, die gaan we dan maar even draaien. En dan uh, bewaren we Chris wel even voor een later moment. Excuus voor een beetje de chaos. Day after day, hoor ik. Ik uh, yeah. yeah. hoor een stukje Beatles op, uh, op de achtergrond. Kan dat? Yeah. Moet je maar horen? Ik, uh, ik zal hem even, even uitzitten, deze. Kijk, moet je horen wat er gebeurt. It, the Fool on the Hill. The fool on the hill. Ah, ik ben echt niet achtelijk hoor. Je bent niet achtelijk, nee. maar uh, ik, het kandaad, ik bedenk me toch, toch eens. Ik weet niet wat er met jou gebeurt. Uh. Ah, ik weet dit niet, maar ik heb, ik heb uh, niks uh, gedaan. Mijn... Uh, gaza, mijn uh, ik ben echt ja, onschuldig. Haast, ja. <laughs> dit zijn uh, de, de geluiden bij CFM. En dan denken we, hebben wij een spook in het ijskastje zit of zo? Of een een of andere ghost? Nou, je zou het wel zeggen. Je hoort. Ik, ah, ja. euh, ik weet niet waar jij de Beatles vandaan nou. haalt. Ja, nou, ik ook niet. Ik, niet uit mijn mouw in ieder geval. Maar dat draait ook zo. <laughs> dus. ja, ik vind het heel erg uh, bijzonder. Zullen we de computer om, uh, opnieuw opsluiten? Dat, dat, uh, Je uh, had dat misschien... mensen live laten spelen. Ja, dat, dat, die... gaan we, dat gaan we nu doen. Want de plaat is afgelopen. Dus, uh, dus in die zin gaan we dat nu even doen. Dus uh, zeg ik uh, uitschakelen. Juist. En dan gaan wij eens eventjes. Ja, dat was een uh, lichtelijk chaotisch uh, verhaal. Maar goed, ik word ook op het verkeerde been gezet, doordat er iets op de computer iets, iets, iets plaatsvindt. Dat heb je hè, met XP. Dat wordt niet meer ondersteund. Ja, dan krijg je dit. Soort, of... Dan krijg je dit soort uh, flauwe gul. Goed. Uh, <laughs> ik zal uh, weer even heel erg rustig ademhalen. Zoals Akta en de Bunnik ook zeggen... het regent zonder stralen buiten. En Herman had zijn auto achterlaten... en las dan in de krant dat, dat hij... Ja, op pagina 8 zwart omrand het leven heeft gelaten. Maar inmiddels zitten Tim en Edita uh, klaar van de uh, We gaan twee nummers van hun EP horen. Ik weet ook welke, welke dat zijn. Ik uh, meen dat dat Mary en Soldiers zijn. Waar gaan jullie uh, mee beginnen? Edita, jij hebt de microfoon. Dus... We beginnen met Marie... Met Money, oké. Okay. Het is voor jullie. Jullie mogen. Dank je We hebben gelukkig nog wat studiopersoneel die uh, nog even wat mee zitten klappen. Dit was de eerste en hij wordt gevolgd door de tweede. Dat is Soldiers. Self company and like, ignore the growing pain and And I know there's no healing is nothing can stop the tide that we are to. I keep myself company and ignore Uh, dat, wa dat was het uh, wat, uh, wat ze speelden vanavond. Uh, Mary and Soldiers, dat was uh, wat ze hier uh, lieten horen. Bij Alternative FM. Straks gaan we natuurlijk nog even met ze praten. En daar hebben we ruim de tijd voor. Dus dat gaan we ook zeker doen. Uh, maar eerst hebben we natuurlijk uh, muziek. En ik heb het de boosdoener opgespoord. Die zat uh, ergens uh, hier op uh, deze bureaublad. De Free YouTube 2 MP3. Die stond waarschijnlijk nog een beetje door te tetteren. En uh, dan uh, lopen er dus twee dingen uh, gelijk. Ja, uh, dan uh, krijg je dus... En een stukje van de uh, Fruit of the Original Sin en een stukje Beatles te horen. Ja, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En Marcus en ik stonden echt als uh, twee Russische technici naar elkaar te kijken. Van een een of andere Russisch vliegtuig uh, wat dan ergens een uh, melding heeft. En dan staan die techneuten gewoon schouder op te kijken. naar nou, het We weten het niet. Ik ben eerder van de Duitse technici. Ja ja, is dan... <laughs> dat is, dat... niet zo Russisch. Maar... Nee, oké, okay, maar goed. <laughs> het, is, het is, zo. Ik, kan ik heb het wel eens ooit gezien dat, dat dat wel eens gebeurde. Dan ging er een een of andere toepelje de lucht in. En uh, dan was er nog een, uh, een lampje wat aanstond. En uh, die, die Russische technici die keek elkaar aan en die dachten van, nou, laat maar. Nou, uh, zo'n moment hadden wij dus eigenlijk ook. Uh, dat uh, terzijde, maar we gaan eerst uh, gewoon weer vrolijk uh, verder hier met uh, een stuk muziek. Ik denk dat het er een klein beetje wel op aansluit. En dat is Field of Night van Joti Verhoef. Samen met Maya Friedman. En dat nummer dat heet Field of Night. Hiding in the trees Arms around my knees And tail between my legs And I can't seem to shake The hand nor the heartache There's no winners and no rules We're sinners and we're fools. Het was een roundabout nog een keer van Chris Kok. En nu uh, schoon van alles en uh, alle geluiden die we, hier, uh, die we hier hadden. En we gaan nog eventjes uh, praten met, uh, met Tim en Edita. Uh, de twee nummers uh, zijn gespeeld. Ik heb. Uh, Stiekem al het eerste nummer van de, van, de tweede, van de tweede EP heb ik al klaarstaan. Dus die gaan we zo even beluisteren. Heel goed. Maar uh, ik vond het, uh, ik vond het uh, heel erg mooi om uh, ook het even live te horen. Wat, uh, wat, jullie, uh, wat jullie in, in jullie uh, Mars hadden. En ja. Ik Vondt vind dat leuk. Ja. We doen het helemaal niet zo vaak. Uh, nee? We spelen echt eigenlijk altijd met z'n vieren. Ja. Maar uh, wie weet dat we er in de toekomst ook nog wat in kleinere settingen. Misschien zelfs ook met de uh, volledige bezetting. In ja. kleinere setting... Uh, dat we uh, kleinere dingen kunnen gaan doen. Iets van een akoestisch uh, optreden. Ja, een soort van uh, akoestisch... in Zandvoort. Ja, ik heb, ik of... hou mij aanbevolen. Maar dan uh, gaan wij eens even zoeken naar een goede strandtint. En er zijn er wel een paar ja. die, uh, die daar wel voor in zijn hoor. Dat, uh, dat geloof je wel. Uh, en ik kan je ook nog wel iemand uh, van de hand doen. Uh, die misschien uh, hier en daar nog wat, uh, wat, uh, wat ingang heeft. Dus dat gaan we wel even buiten de uitzending om even regelen. Dus dat, uh, <laughs> ja. Maar uh, dat, dat zijn nobele ideeën die je daar, uh, die je daar oppert uh, Tip. Uh, met, ja. uh, met huiskamerconcerten. Uh, ja, ik dacht gewoon even hardop. Uh, ja. Maar is dit, uh, heb je dat al eens eerder gedaan? Ben je ook bekend met het fenomeen? Uh, of zijn jullie eigenlijk ook bekend met het fenomeen huiskamerconcert? Uh, ik heb niet zoveel huiskamerconcerten gegeven. Ik Jij heb wel. best veel, huis, best veel ja? huiskamerconcert gegeven. Met mijn soloprogramma, Oshika heet dat. Ja. En dan, zijn we, dan ben ik met... Ja, 2012 ben ik daar echt door Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland... Overal heen, ja? DIY, alles zelf georganiseerd... Ja. Slaat dat, ook... ja. dat was echt heel erg mooi. Slaat dat ook daaraan, want uh, wij in Nederland hebben dat dus uh, nou ja, uh, al een paar jaar, uh, hk-concerten van Cindy Dane ja. en Live in Your Living Room van uh, Kees Jonker, om mm -hmm. uh, twee uh, mensen even te noemen. Uh, die doen dat hier in Nederland, ik geloof mm -hmm. zelfs nog homemade sessions uh, van Marloes Hoogendorren doet het ook. Uh, nee, zeker maar... weten, in buitenland is dat ook heel mooi. Uh, uh, ik was ook in Parijs in een woonkamer. Mm -hmm. Midden in de stad, dat was ook super, super ja? mooi. Ja. Ja. Wat is het? Ja, ik heb het wel eens gevraagd. Maar wat voor voordelen biedt het voor jullie om in zo'n kleine kamer, of in zo'n kleine huiskamer te, te mogen spelen? Ik denk dat het altijd fijn is als je de directe contact hebt met het publiek. Mm -hmm. Dat je mensen op een heel intieme, uh, in een heel intieme setting kan bereiken. Ja. En, uh, ook, ook, ik denk altijd een, een andere ruimte geeft ook altijd weer uh, nieuwe mogelijkheden. Ja. De akoestiek of de, de omgeving, de sfeer. Ja, dat, dat is toch erg ook een onderdeel van een concert. Heeft het ook met de interactie te maken? Met, uh, met de mensen die je dan direct gewoon uh, bij je hebt... en dat ze meteen kunnen zeggen van, nou ja, dit, dit vinden wij ervan? Is ja, dat ook, vaak uh... is het zo dat ze ook echt daarvoor kiezen. Dus dat is denk ik in die zin wel echt uh, leuk. Maar Nausicaa zal ik zeggen, is toch meer echt een... Uh, Echt een band die, ja. uh, die wel wat harder geluiden uh, ook wil maken. Dus mm -hmm. voor ons is dat wel leuk, maar echt uh, als iets speciaals. Dus ja, we zouden dat niet uh, overal en altijd willen doen. Denk ik. Onze live show nu is, gaat eerder richting meer bombastisch, mm -hmm. dat zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat zouden we, we zouden het even het een en ander moeten ombouwen om ook in een huiskamer te kunnen spelen. Maar ja. uh, wie weet. Je weten het nooit. Wie weet. Nee, uh, over, je zegt het uh, ook. Je geeft ook meteen bombastisch. Dat ja. heeft het wel een beetje. Ja, hè, ja jullie mensen muziek. zeggen het soms. Ja. Dus, uh, er, zit, er, zit een, er zit een potentie in dat het uh, behoorlijk. Ja. Uh, vol en vet kan klinken. Om het, hem, uh, om het even, even te zeggen. Het geluid dan, hè? Uh, ja. Uh, wij hadden hier bijvoorbeeld... een, nou ja, ergens in maart geloof ik... hadden wij Baptist. Dat zijn de winnaars van de Rob Ackta Award... van het afgelopen jaar. Niet van, nee, van vorig jaar. En die hebben hier met een complete set hebben ze gespeeld. Oh ja. En die zeiden ook van... ja, stop ons niet in een of ander uh, café of, of zaaltje. Maar ik denk dat het voor jullie eigenlijk ook. Ja, dat is, dat dat is, is ook inderdaad. Wel zo, hè? Ik denk, ik ben toch altijd voor... of heel klein of mm -hmm. groot. Maar alles tussenin is uh, wel leuk... Ja. Niet altijd. Ja, wat wou je zeggen Marcus? Ik wou zeggen, Baptist, dat was eigenlijk niet echt een huiskamerconcert. Nee, en daar moet je in, in ieder geval al een zaal voor honderd man voor hebben om eigenlijk... Daar was deze dat, studio datgene, niet voor opgebouwd. Dan hadden ze alsnog daar wel redelijk onversterkt kunnen staan. Uh, uh, ja, ja, maar daar was onze studio niet voor opgebouwd. Want uiteindelijk hebben wij uh, hier een studio genoten maar de overburen, die moesten de televisie harder zetten. <laughs> dat is ja. een grapje. Die hebben inderdaad ja, uh, de televisie harder moeten zetten. En we hebben daar uiteindelijk ook wel een beetje probleem mee. Dus, ik, ik ga jullie een uh, leuk verhaal vertellen. Wij hadden dus een voor, uh, onze vorige Voorzitter, die heeft uh, onder andere ook een rol gespeeld dat wij hier uh, terecht uh, konden komen. Die zegt, nou, jullie kunnen wel geluid maken. En ik had er van de week, kwam ik hem tegen. Ik zeg, nou, je bent een lekkere, lekkere man ben jij, hoor. Ik zeg, daar uh, nou, hebben we het zover. We hebben een en hem bent En ze maken geluid. In de overburen moeten de televisie harder zetten. Hij begon te lachen, joh, dus. Want bij de vorige studio zijn we ook geëindigd met... Ja. Dat er geen bandjes meer konden spelen. Omdat direct directe buren... Maar dat was inderdaad gewoon een heel klein hoekpand. Waar de buren inderdaad met een kastje tegen onze wand aan stonden. Ja, en dat, ging dat... Nogal snel ging dat snel. Maar daar is het inderdaad geëindigd bij uh, We Cook With Fire. De laatste optreden. Ja, en dat was dan nog niet eens een hele harde band. Dat kan ik je kan ik ook wel vertellen. Dus, maar uh, als ik dan uh, naar, de, naar jullie beluister... Dan, uh, dan hebben jullie het vandaag... In, uh, We hebben het lustig In uh, een zeer uh, bescheiden uh, ja. setting ja. hebben jullie het gedaan. Ja. Dus, uh, dus wat dat er gaat... Uh, nou, ja, uh, wie weet, het, is, uh, het, het blijft natuurlijk uh, spannend. Is dat ook uh, hoe jullie in het leven staan? Dat uh, elke dag een belevenis is? Hoe jullie uh, als muzikanten zijn? Ja. Ik denk uh, sowieso. Dat, ja, het, dat is een waarschijnlijk zo'n natuurlijk, zo natuurlijk gevoel... dat we dat even dus je, inderdaad moeten ja, <laughs> de, de, Je moet daaraan wennen. Als je ja. muzikant bent, dat ja? is automatisch een beetje zo. zou ik uh, bijna willen zeggen. Ja, want is, is, is Nausicaa het enige wat jullie doen? Ik geloof jij niet. Ja, je ja hebt, ik je hebt er we, nog wat we naast We doen, doen alle, allemaal wel wat, uh, wat dingen ernaast in de muziek, ja. want we zijn toch muzikant? Ja. Uh, ja. Maar roepen, Nausicaa eigenlijk. is wel voor ons alle vieren echt uh, het ja, grootste, zeer belangrijk, ja. grootste project eigenlijk. Ja. En uh, we zijn ook allemaal democratisch. Het is ook echt een uh, band. Het is niet. Uh, bezig. En dus beslissingen ja. duren soms iets langer, maar dan ja. zijn ze ook wel. Echt goed besloten. Ja. Ja. Dus, dus er is, jullie gaan niet over één nacht ijs, als ik het zo, uh, zo beluister. Er zijn wel eens discussies. <lacht> ja. ah, maar, maar, maar, maar waar gebeurt dat, dat niet, denk nee. ik dan, hè? In de nee. band. Nee, en ik maar denk... dat is ook onze kracht, denk ik. Dat we echt met z'n vieren. Ja met z'n vieren, um, ja, vieren, gewoon keihard werken. Ja, en, absoluut. En, en, en, niet één iemand die de kaart trekt, maar uh, als er één iemand een keer wat minder gemotiveerd is, of weet ik veel wat. Dan, dan zijn er altijd de andere drie nog. Ja, nog even van, eventjes uh, diegene ja, even met de, met de neus op de feiten. No, nee, gewoon de kar de, de even trekken. Ja, of, okay. uh, ja. zodat het, ja. wie, wie zijn de, de creatievelingen bij jullie in de bit? Is dat dat de, zijn we allemaal. Dat al zijn jullie echt. allemaal? Ja, ja, ook de songs schrijven doen we echt... Uh... Met z'n allen. Met allen ja, mm, dat is wel het ja, is ja. veranderd. Het is de afgelopen jaren echt van Het is nu echt aan het groeien dat we alles samen schrijven. We zijn ook nu oh. bezig eigenlijk al met zeg maar het album of... Ja. wanneer dat dan ook uitkomt. Ja, ja. Nou ja, dus, dus maar zijn... we zijn zeker weten... deze zomer al bezig met nieuwe... Uh, schrijven samen. Ja. Ja. Gaat dat, uh, hoe uh, gaat dat? Gaat dat langzaam? Ontstaat er een idee? Um, ja, we zijn nu nog, nu nog een beetje... de vorm aan het zoeken, maar het gaat eigenlijk... vrij goed. We nemen alles meteen op. We zijn gewoon aan het jammen en dan... werken we soms direct wat ideeën uit, akkoorden... en... Uh, en uh, op verschillende manieren. Soms en dan luisteren we het weer terug... Ja, soms neemt iemand al een klein ideetje mee. Of een schets. En dan werken we daar aan met z'n Soms ontstaat het helemaal uh, ter plekke. Ja. En dan ja. werken we weer intensief. Aan de, aan de, echt aan de song. Waar oh. we denken. Daar, daar zit de magie. Daar moet het heen. goed We gaan straks uh, in het uh, volgende uur. nog even, Daar nog even verder over praten. Maar yes. we hebben natuurlijk ook nog, uh, nog even muziek uh, klaarstaan. Tot aan het nieuws van 9 uur. Is uh, dit Laurie Lieberman. Als het uh, goed is. Komt er nog wat uit? Komt er nog wat uit? Ja, ja, er komt inderdaad nog wat uit. Uh, zij uh, speelt over twee weken samen met de drieërs in de Caprera. En dit is voor alle vaders van Nederland. So long ago I can see it now So many roads I can choose one now So many years trying to make you proud I can't change that now But I can thank you now I looked out the window Before us the mountains Below us the rooftops You flew me past sorrow And all I could think of was I had my dad He had his daughter We had forever So long ago I can see it now So many fears I can face them now So many years Made it through somehow I'm If you find yourself wondering, was it all for nothing? I see it clearly, you with a color that awakened me. So long ago, I can see it now. So many tears, I can dry them now. So many times, wish I'd said out loud for the wind. Zo stopte hij het. Uh, tot op het allerlaatste moment uh, was dat de uh, Father's Day van Lorrie Lieman. Maar ik had nog 5 seconden over. Dus al om 26 en 27 juni te bewonderen in Caprera. Van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.